met het NOS-journaal. Verschillende gebouwen in Nederland kleuren vannacht oranje om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Aanleiding is de gewelddadige dood van Lisa van 17 uit Opkoude. Onder meer het Centraal Station in Amsterdam en de Erasmusbrug in Rotterdam kleuren oranje. Dat is de kleur die de VN gebruikt als symbool voor een toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. De politie heeft in Argentinië een inval gedaan in het huis... waar een schilderij zou hangen dat door nazi's werd geroofd uit Amsterdam. Maar het schilderij is niet gevonden. Eerder deze week werd het doek Damesportret van de schilder Kislandi na bijna 80 jaar opgespoord door een journalist van het AD. Die zag het schilderij hangen op een foto van een Argentijnse makelaar -site. Ook in Argentinië was dat groot nieuws... Het olieverfschilderij uit de 17e eeuw is door de ophef die ontstond... waarschijnlijk naar een andere locatie gebracht. Het ruimtevaartuig Starship is met succes de lucht ingeschoten voor een nieuwe testvlucht. Het steeg op vanaf de basis van ruimtevaartbedrijf SpaceX in de Amerikaanse staat Texas. En het landde weer in de Indische Oceaan. De afgelopen twee dagen moest het bedrijf van Elon Musk de lancering uitstellen... Eerst door technische problemen en gisteren vanwege slecht weer. Musk hoopt ooit in het ruimteschip mensen naar Mars en weer terug te brengen. Het was de tiende testvlucht van de Starship. De beschadigde hoogspanningsmast in Franeker is veiliggesteld. Dat meldt netbeheerder Tenet. De mast kon rond half tien met een kraan worden gestabiliseerd. Maandag voer een schip met een kraan tegen de hoogspanningskabels aan...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 living for. Angel and young Now I'm rising from the crowd Rising off you, Filled with all the strength I find There's nothing I can't do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 You, you. For us to conclude, oh, I don't look for certainty in your life. I've gone where our last cause can.